Vinci die heeft er ja, ook een hele grote vinger, vinger in de pap gehad. Ja, ja. Goed, we gaan even wachten tot dat, uh, Pascal, de burgemeester ben je nog uh, het bulletje. Uh, ja? <laughs> Ik ben inderdaad nog steeds wakker. Ja, okay. ja, <laughs> Ga <Gaan laughs> maar horen dan. houdt ons denk ik meer bezig dan wijs is, misschien, misschien niet. Het raakt u allen en ik begin met op te merken dat eh, ik waardering en respect heb voor de wijze waarop vanuit de groep ondernemers is teruggekoppeld naar u. Dat het was u denk ik volstrekt duidelijk dat ik niet zo ingenomen was met die wijze van communiceren. En dan heb ik des te meer eh, plezier zelfs, maar ook respect en waardering voor iemand die dat ook herkent. Terwijl we op de inhoud van mening kunnen verschillen. Want dat moet het uitgangspunt van het debat kunnen zijn. En ik hecht eraan hier in dit openbaar debat ook zo naar u, maar ook naar anderen te zeggen. En dat is de mening van het college, dat is duidelijk. Dat ik verkondig namens het college. In alle gesprekken nadien is door het college steeds benadrukt. En een aantal van u, en met name meneer Van Deursen, heeft dat denk ik heel treffend opgepikt. Eh, wat het kader is geweest voor deze snelle APV-wijziging. U heeft wel vaker wat snelle wijzigingen gehad, want dan moeten wij hogere regelgeving aanpassen. En. Nu hadden wij de euvelen moed als college om er nog een paar andere aanpassingen in te doen. En vervolgens is in de commissie door het college gelijk gezegd... U heeft gelijk, dat moeten we niet doen. We zullen u van dienst zijn met een aantal aanpassingsvoorstellen... om de situatie in de bestaande APV te continueren. En, want dat was het college al lang van plan, in september, oktober... Met alle belanghebbenden. Want dat is namelijk het ingewikkelde van zo'n algemene plaatselijke verordening. Daar zit dat belangenkrachtenveld steeds in. Wat soms ingewikkeld is en soms ook heel makkelijk. Interactief, participatief te gaan doen. En dat past denk ik ook in de besluitvorming. Die loopt met een bestemmingsplan centrum. Dat loopt ook in datzelfde jaar. Er zit natuurlijk ook een zekere spanning daarin. Ook ten aanzien van een aantal horecabelangen. Dus die kun je daar parallel in laten lopen. En dat is niet... Om de zaak op de lange baan te schuiven, nee, omdat het college ook duidelijk is dat de tijd verandert en je dit soort zaken bespreekbaar moet maken. En één keer in de tien jaar, het bureau Peuts heeft ongeveer tien jaar geleden dat rapport afgeleverd, is het ook tijd om te kijken wat zijn de ontwikkelingen, moeten we herijken of niet. Het voorstel van het college zou zijn om dat in goed overleg, vooroverleg met alle belanghebbenden te gaan organiseren, in alle rust en ruimte die er is. Dat is wat in de commissie al is aangekondigd en in dat kader zijn ook de gesprekken gevoerd. De vraag is dus nu hier, waar kiest u voor? Kiest u voor een traject om in wijsheid en in alle rust en ruimte die discussie op een aantal belangrijke onderwerpen die dit dorp raken in alle opzichten? Laat ik dat heel expliciet verwoorden. Dat is ook waarom die discussie zo intens is, omdat die belangen... Soms lijken te strijden, maar denk ik wel passend gemaakt kunnen worden als je daar de dialoog aangaat en daar ook de zorgen die erachter zit borgt met verantwoorde afspraken, dat verantwoord te gaan doen. Dat zou de keuze zijn geweest van het college. En dat is de reden waarom eigenlijk alle wijzigingen, behalve als er geen strijdigheid in belangen zit, zoals met de evenementen, dat nieuwe systeem, daar is echt iedereen bij gediend. Dan kan je dat door laten lopen. Dat is de achtergrond van de wijzigingen. En dat is ook de achtergrond van een aantal abonnementen. In dat kader doe ik de beantwoording namens het college. En dan zal ik mij vervolgens beperken tot de abonnementen. Het abonnement van GroenLinks, Honden op het Strand. Het college vindt prima. Alleen GroenLinks, u doet zichzelf tekort. Maar vooral ook de bestaande APV. Omdat u eh, iets korter in de termijn gaat zitten. Dus daarom heeft het college in de brief van 26 januari ook gezegd. Neem de oude bepaling gewoon over in de vorm van een abonnement. Laten we het één op één zo. Eh, is ook al toegezegd dat we kijken of we de handhaving op het strand ietsjes kunnen aanscherpen. Zal het beperkte acties zijn. Dat is de reden. En ten aanzien van de oude bepaling kan je lid 3 gewoon schrappen, want die zit al in de algemene bepalingen. Dat is de reden geweest. U mag dit abonnement zo indienen. Het college staat er neutraal in, maar de periode is korter. Dus u verandert iets. Ik noem het maar op. U heeft in de pers al begrepen dat de discussie wel niet ligt. 50-50% voorspelbare reactie. Abonnement Festiviteiten per deelgebied van de Oudere Partij Zandvoort. Daar is per ongeluk, doordat intern een informatieoverdracht niet goed is geweest, per, uh, in het voorstel gekomen per inrichting. De oude situatie is gewoon zo en dat is een ingewikkeld krachtenspel toen geweest wanneer allemaal belangen zijn gewogen om dat per deelgebied te doen. Ook daarvan heeft het college gezegd, ook dat punt kunnen wij in dat traject in september, oktober meepakken en kijken van kunnen we daar een nieuw evenwicht in bereiken. Met inbreng van alle belanghebbenden, want dat hoor ik vaak in deze raad om dat zo te doen. En dat lijkt mij ook een wijze manier ...van besluitvorming in plaats van dat mensen zich overvallen voelen. Doordat die, Door onze eh, fout, die, eh, fout die, dat, dat voorstellen zo is ontstaan, hebben we ook gezegd... ...het lijkt ons verstandig om dat terug te brengen in de huidige situatie... ...niet de oude situatie. En dat betekent dat je namelijk dan moet zeggen per deelgebied. Een heel rekenkundig simpel verschil is 36 keer 12 of 6... Keer, of drie keer ongeveer zes. Dat is het verschil in festiviteiten. Nou, als u dat geen groot verschil vindt... en als u vindt dat kan je zo verantwoord als hamerstuk bijna doen... dan kan dat. Maar ik vraag me af of dat een wijs besluit is... op deze manier. In die zin heeft het college ook gezegd... Uh, wij kiezen ervoor om de huidige situatie even te veranderen... en dat betekent dat het college het abonnement van OPZ zegt... verstandig. En dat er dingen veranderen... Dat is helder. En dat dat besproken moet gaan worden is ook helder. Want de omgeving staat niet stil. Dan komt het abonnement van de VVD. En dat is uh, sluitingstijd van het strand. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. De huidige situatie is zo. Die is ook om die reden zo gebleven. Wat namens het college betreft. Ook daarvan heeft het college gezegd. Wat ons betreft wordt dat wel een discussiepunt. Om te kijken van hoe kun je die belangen daar matchend gaan maken. Want misschien is de tijd wel veranderd. Maar het college vindt het niet verstandig om dat zo zonder enige vorm van horen van belanghebbenden te gaan doen. Want ook daar speelt datzelfde, vergelijkbare krachtenspel. En inwoners zijn daar gevoelig voor. En terecht, want er zitten een aantal zorgen achter. En u kunt natuurlijk dat met een abonnement aanpassen. Maar wat ik u voorhoud hier is, wilt u op deze manier met die besluitvorming omgaan op dit vlak. Dan... Heeft de VVD een tweede abonnement ingediend? Dat zijn de technische aanpassingen. Nou, daarvan heeft meneer Kramer al terecht gezegd dat het college dat heeft uh, voorgesteld, gelet op de algemene discussie die loopt. Ik beperk mij tot deze opmerkingen in de eerste termijn. En kijk nog even of ik iets vergeten ben, maar ik geloof dat niet en anders hoor ik dat wel van u in tweede termijn. Kan ik het debat voor de tweede termijn? heropenen Wie wenst in tweede termijn het woord ik kijk even rond mevrouw Rietkerk mevrouw Draaier meneer Paap de Sociaal Zandvoort meneer Kramer meneer Drommel meneer Balberg-Wilson dat is hem Mevrouw Dietkerk. Dankjewel. Uh, ten aanzien van het amendement van OPZ. Het is wel een beetje bizar nu dat we nu horen dat het een fout is. En ik moet dus begrijpen dat uh, uh, per deelgebied is zoals het was. Ja. Dus dat amendement van OPZ zou dus in principe ingetrokken kunnen worden. Begrijp ik dat zo goed? Nee, dat is niet Dus omdat het te erg laat is aangekondigd dat het fout was, moet u nu blijven staan, omdat het terug moet naar per deelgebied. Mag ik, mag ik het nog even toelichten? Want ik heb geprobeerd wat net te verduidelijken, maar ik ben niet helemaal helder geweest, denk ik. In de huidige APV staat exact onder abonnement van OPZ aangepaste tekst. Dat is de huidige ja. tekst van de APV. In inrichting. Dat... Per deelgebied, per deelgebied staat er. Gebied, ja. Zowel dat het strand bespaard. als het centrum zijn in deelgebieden opgedeeld. Het college heeft door een misverstand het woordje een inrichting daarvan gemaakt. Maar dat is een groot verschil. Dat heb ik u rekenkundig voorgehouden. Dat is dus een ingrijpende wijziging. Dat kan, maar daarvan zegt het college, dat doe je in goed overleg met alle belanghebbenden. En dat zijn er nogal veel, want we praten niet alleen over het strand, maar ook over het dorp. Ja, Dat is de reden waarom het college zegt, gelet op het grote kader wat er lag, inhoudelijk niet of nauwelijks wijzigingen, tenzij er geen belangenstrijd is, hebben wij gezegd, wij steunen dit abonnement, ingefluisterd. Duidelijk? Mevrouw mm -hmm. Rietkerk. Dankjewel. Um, ten aanzien van uh, de openingstijden, nou, wij denken dat er een goede basis is gelegd met de gesprekken, uh, die er geweest zijn met, uh, met de ondernemers en de horeca-ondernemers. Dus ik denk dat dit soort zaken gewoon aan de orde moeten komen... want ik vind het nogal verstrikkend. Uh, alleen al als ik zie uh, bij uh, uh, de eerste vraag... dan zou met uitzondering van de exploitant van het strandpaviljoen... Uh, dat zou er dan uit moeten... en dan krijg je dus uh, eigenlijk de mogelijkheid... ook voor strandpaviljoenhouders... Uh, dat die ook allemaal vergunningen kunnen aanvragen... Uh, tot drie uur of tot vijf uur zo lees ik de zin dan maar zo lees ik hem wel nou ik, ik, in die zin uh, ik heb het VVD abonnement zo begrepen dat zij zeggen één uur punt nou, ik ik... klopt dat meneer Kramer nee meneer Kramer was er net niet duidelijk over toen we met z'n tweeën daarover nee. stonden te praten dus, uh. ja, maar, meneer, meneer Kramer, nou even, even alle misverstanden dat ging over de tekst die in het huidige APV stond niet over het abonnement ik denk dat het abonnement heel duidelijk is tot één uur, geen enkele ja. uitzondering. Dat is het abonnement. Nee, het trekenen. gaat meer om de tekst die u heeft geschreven, want daar is het waarschijnlijk een misverstand over. Ja, omdat daar staat dat het ook gewoon voor iedereen toegestaan is om ruimere openingstijden. Dus eigenlijk hoeven wij ons abonnement niet in te dienen. Ja, omdat het, kan, het toch wel mogelijk is maar met maar de huidige goed. APV om ook voor een strandpavillon tot één uur open te zijn. Dat Volken staat nu zo in de tekst. Abonnement intrekken, meneer Kramer? Klopt dat? Nou ja. Als u beaamt wat ik zeg, dan heeft het geen, hebben wij geen uh, reden meer om in te dienen. Dat zou overbodig zijn. En dat is denk ik het verhaal wat mevrouw uh, Rietkerk uh, probeert te. Uh. Nou. Ik, uh, ik denk dat we het gewoon uh, moeten uh, afwachten wat, uh, wat de gesprekken zijn. En gewoon democratisch met elkaar overleggen uh, hoe we hiermee in de toekomst uh, omgaan. En daar wil ik het bij laten. Dank u wel. Mevrouw Draaier. Nou, ik vind het alleen maar verwarrender geworden. In plaats dat het wat helderder is geworden. Ik, ik, het lijkt mij aan de ene kant gewoon het beste om gewoon te zeggen... laat het zoals het is en neem het mee naar april. Dat iedereen kan inspreken en dat alles hier duidelijk op voorbereid is. Want uh, wij zijn al jaren voordat het gewoon tot één uur open... gelijke monniken, gelijke kappen... Uh, maar dan denk ik, ja de honden daar heb ik geen enkel probleem mee. Dat blijft dan ook hetzelfde als de ene tekst ook alleen maar verandert. Dan denk ik, ja jongens het is april, het hele seizoen nog voor ons. En ik denk dat je dan gewoon de juiste beslissing neemt zonder iemand tekort te doen. U heeft een interruptie, meneer Bluis. Ja, nee, kijk, het verhaal van het 1 april, dat, dat, dat zweeft wel. Maar de, de burgemeester zegt van... ...ik ga in september gaan we dat goed bespreken. Dus dat 1 april is dan weer een, weer een tussenoplossing. Dus het is nu of in september dat je iets kiezen moet. Want anders lijkt het me helemaal verwarrend worden. Nu, nu, nu wil, zouden de ondernemers denk ik in februari duidelijkheid willen hebben... ...hoe ze het seizoen kunnen indelen en niet in april. En als er dan in september weer een gesprek gaat plaatsvinden... ...om integraal ernaar te kijken... dan hebben we iets met bestuurskracht of zo? Of het lijkt me niet zo krachtig. Dan is uw tweede termijn... Uh... Een interruptie. De raad heeft altijd de mogelijkheid om met een initiatiefvoorstel... dit in april op de agenda te zetten. Ze hoeven niet te wachten tot september. Het is net wat de raad wil. Wanneer ze het willen behandelen. Ik ga mevrouw Draaier, dat was uw inbreng in tweede termijn. Ja. Uh, meneer Paap, sociaal antwoord. Ja, dank u voorzitter. Eigenlijk wou ik precies hetzelfde zeggen... ...op het abonnement van de VVD. Uh, ja, wij hebben daar toch wel een probleem mee. We vinden het een, best een goed idee... ...om uh, strandprofilms ook tot één uur open te laten. Maar dan willen wij een strenge handhaving... ...geen... Uh, waar op ...geen waarschuwingen... ...maar dan wel meteen beboeten bij geluidsovertredingen. Want ze weten precies waar ze dan aan toe zijn... En dan is het gewoon de portemonnee dan maar trekken uh, bij geluidsoverlast. Want er wonen ook mensen. Oh, dat is voor sommigen niet. Erg dat ligt dan wat voor boetes er zijn. Hè? Uh, honden op stroom uh, kunnen we mee akkoord gaan. Open zit uh, kunnen we niet mee akkoord gaan. Uh, de laatste, de VVD, die heeft het onderwerp op bladzijde 2. Daar hebben wij wel een probleem mee bij het te horen brengen van muziek blijven ramen en deuren gesloten. ze voor het onmiddellijk doorlaten van personeel en goederen schrappen. Het houdt in dat iedereen, alle cafés, discotheken enzovoort, enzovoort, hun ramen en deuren gewoon open kunnen laten en, uh, tot één uur. En, uh... Correct. het er het goed? Correct. Maar ze moet wel aan de decibel houden natuurlijk. Dus het houdt ook in... Het is de, het is, zeg maar, de verantwoordelijkheid van de, van de ondernemer om zich daaraan te houden. Ja, Kijk, nou ja, of goed. hij nou die deuren of ramen dicht heeft of open... blijven dezelfde eisen die gelden voor de omliggende panden waarop wordt gemeten. Dus in die situatie is het zijn eigen verantwoording om die ramen of deuren open te houden. Maar goed, of dan die... houdt het in. Dat vindt ze zo zelfs belangrijk. Dat er gewoon niet meer gewaarschuwd wordt bij overtredingen, bij geluidsovertredingen die ook gemeten worden, dat er meteen beboet wordt. Dat was wat u betreft de bijdrage, meneer Paap. Dus als antwoord. Ja. Nee, meneer Kramer, het was geen vraag, maar een advies aan het college ter zaken handhaving. Maar daar wordt in deze groep wel eens anders over gedacht, geloof ik. We gaan verder. Meneer Kramer, ik ben bij u. Ja, het lijkt... Uh, <coughs> ons abonnement willen wij uh, intrekken. Ook uh, vanwege het feit, uh, wat de heer Van deursen zei, het, dan toch die inspraak dat is voor ons ook heel belangrijk. En we willen dan ook aankondigen om uh, in uh, de eerstkomende raadsvergadering... Uh, na, de, ...na de verkiezingen met een initiatief raadsvoorstel te komen omtrent de openingstijden van, uh, van het strand. En voor over de sluitingstijden. Horde, ik neem aan dat u abonnement 1 bedoelt over de sluitingstijden. Ja, ja nee, die andere die, die ondersteunen wij nog steeds. Ja. En uh, meneer K, u had nog niet de gelegenheid gehad om te reageren op de twee andere abonnementen, want u was de eerste die het spits afbeet. Dus uh, de 100 op strand, strand, die uh, ondersteunen wij. En de tweede, daar zijn wij over uh, in, in beraad. Raad. Daar heeft meneer Drommel zich voor aangemeld, geloof ik. Of niet, meneer Drommel. Meneer Kramer, u heeft daarmee gezegd wat u ik wilde zeggen. Uh, ik geef het woord aan meneer Drommel. Ja. Nee, deze suggestie neem ik deze kroven, meneer Kramer. Meneer Drommel. Dank u wel, meneer Kramer. Um, hond op het strand, zij heeft u drie voorliggende zaken. Meneer Van Deurze, neemt u het voorstel van het college over dus een verruiming van die periode? Past u uw eigen amendement aan? Of gaat u mee met de toezegging van het college? Het is een amendement met een toezegging kan ik niet mee, want er moet echt iets in het amendement staan. Dat even ik u voor, strikt. Maar volgens mij, want ik heb even de stukken niet bij, maar stond in het oude verhaal 15 april. 15 april. Klopt. Eh, 15 mei, dus ten, op deze manier heb je een, eh, een maandje extra voor de honden. Wat de burgemeester, je doet jezelf tekort, maar met dit voorstel heb je een maandje extra. Want er staat een verbod bij, niet een toegestaane periode. Dus ik vind dit abonnement prima. Meneer Drommel, u heeft het woord. We zitten met een uh, typische opstelling, want we praten over de ene zegt van wanneer het verboden is en de andere praat over de situatie wanneer het toegestaan is. Het is wel zo dat het maar twaalf maanden in een jaar zit, dat blijft ook zo denk ik. Uh, dus er zijn een periode dat het verboden is en er is een periode dat het toegestaan is en samen vormt dat twaalf, toch? Ik kan het voor u oplossen, want u kunt gewoon bepalen in de APV dat verboden wordt gelezen in de APV als toegestaan. Ja hoor. Maar, niet dat het helpt hoor. Nee, ik, ik dacht dat u er helpende hand zou bieden, maar u ja. maakt het nog verwarrender beleid, Gezondheid. Maar ik. Gezondheid. Maar ik, ik heb geprobeerd namelijk. Ik, uh, wat meneer Drommel zegt klopt voor een stuk. In de huidige APV staat dat in het tijdvak tussen 15 april en 1 oktober. Dat is ook een logisch tijdvak. Het verboden is honden op het strand te hebben van 9 tot 19 uur. Meneer Van Deursen zegt dat hij dat tijdsvak beperkt tot 15 mei tot 15 september. Ik beschouw dat als een verkleining, maar hij mag ook uitleggen dat dat anders is. Daarom heb ik dat nee. misschien als onduidelijkheid ingebracht. Nee, nee, het is, het is, meneer een Van Deursen Sorry. zegt het goed. Wanneer je het verbiedt van 15 mei tot 15 september, dan mag je dus al langere periode de honden wel op het strand hebben. En wanneer je zegt van 15 april tot 1 oktober is het verboden, mag je een langere periode niet op strand hebben. De heer Van deurse verruimt de situatie en u verkleint de situatie. Oh. Maar. Ja, de ja. Mevrouw Keuransson. Maar daar had de voorzitter geen probleem mee. U, dank u voorzitter. <laughs> als we nou op een gegeven moment hier consequent bezig willen zijn... dan moeten we ook consequent blijven. Dan moeten we de huidige APV handhaven. Dan gaan we dus niet een amendement met de honden op het strand... andere tijden aanpassen. Nee, dat prima. is inconsequent. Ja, ik, vind, ik kan ermee akkoord gaan horen als we, als we nou, nee, de huidige dat data we dus voorstellen. <laughs> Hartelijk dank. Meneer <laughs> Van Deursen, neemt u het dan op zich om het, uw abonnement te wijzigen... Uh, ja, aan het mandeling dat hij vragen... de oude periode zoals die in de oude APV stond, erin stond. Want de insteek van het hele amendement was de huidige situatie handhaven, zoals die erin stond. Ja, dus dat... meneer Drommel, dank u wel voor deze verduidelijking. Ach, graag gedaan. Meneer Bouwberg-Wilson. Dank u, voorzitter. Eh, wat betreft de hond op strand, daar zal de fractie verdeeld stemmen. Wat betreft de, eh, het amendement in zaken de incidentele festiviteiten. Wat betreft ofwel een inrichting ofwel een deelgebied. Wat men zich hier denk ik niet realiseert, is dat deze ogenschijnlijk kleine wijziging betekent dat het aantal evenementen met 633% stijgt. En ik denk dat u zich, daarmee, dat u zich daarvan goed Meneer, meneer Bouwburg wilsom meneer Kramer, we wonen in een badplaats. Wat is daar tegen? Ja, meneer ja. meneer wilsom <laughs> ja, Ik weet niet zo goed waar de, deze opmerking nu op slaat. Nou ja, Want ik, ik, ik geef u gewoon aan. Ik wat geef in, aan dat het, nee, dat het stijgt met 630 procent. Ik, ik zou juist zeggen positief. Meneer, meneer Bouwburg wilsom wil nu even uitleggen wat hij bedoelt. Mag ik misschien mijn zin nu even afmaken? Dank u voorzitter. Wat wij bepleiten... ...is namelijk dat wij gewoon ons houden aan wat in APV staat. Niks meer en niks minder. En wat de heer Kramer nou steeds probeert te ontlokken... ...dat is een discussie wat ik vind van evenementen op het strand. Voorzitter, dat vind ik in dit verband helemaal niet interessant... ...wat wij of wat ik vind van evenementen op het strand. We hebben een bepaalde regeling en die is duidelijk... ...en wat u nu voorstelt is ook duidelijk... ...maar ik denk dat u zich niet realiseert... ...wat dit allemaal voor consequenties kan hebben. En daarom is het ook zo belangrijk dat mensen zich daarover kunnen uitspreken. Meneer Stammers, interruptie. Ja, voorzitter. Begrijp ik nou goed dat we weer gaan zitten discussiëren over een vergissing die gemaakt is? U mag doen wat u wilt, maar u heeft mij gehoord. Het is werkelijk idioterie hoor. Ik weet niet wat er hier allemaal gebeurt op het ogenblik. Portefeuille. De portefeuille heeft, heeft net gemeld dat, dat dit allemaal om een vergissing gaat. Het is, het is verkeerd genoteerd. Het is ver, ver, he, het, het, de inrichting is verward met, met, met deelgebied. Dat, wo, dat wordt, wordt rechtgebreid. En, en nu gaan we er weer over zitten discussiëren. Nee, Daarnet meneer, hebben we het al voor niets gedaan. Meneer Bouwberg-Wilson verdedigt datgene in zijn abonnement om dat recht te zetten. Ja, ik vind het prima. Hij moet okay. gewoon intrekken. Er is dus gezegd dat de vergissing was klaar. Nee, nee. nee. Meneer Stammers. Meneer, meneer Stammers. Voor de duidelijkheid. Ik, ik begrijp het. Die, die, die laatste opmerkingen trek ik in. Goed. Meneer Bluis, u wilde ook een interruptie. Maar er is nee, inmiddels de seconde eraf. Ik, ik, ik, ik, vind, ik vind het een beetje een gênante discussie worden. Want we weten eigenlijk genees waarover we moeten besluiten. Welke kaders we onszelf mee hebben gegeven bij, bij dit voorstel. Dus ik, ik snap het ondertussen niet. Maar ik denk, nou, ja, nou wil ik wel eens weten wat een festiviteit eigenlijk inhoudt. Want misschien bedoelen we dan ook wel een. Ik weet het geen eens waar we het over hebben. Is een festiviteit ook een, uh, een trouwerij op het strand of niet? dat is ook een. Nou ja, daarom, dat soort discussies krijg je dan. En, uh, want ik, ik zou bijna willen voorstellen. Wij willen graag het abonnement van de VVD als CDA nu gaan indienen. Want één punt vind ik wel heel duidelijk. Wij eisen van de strandpachters dat ze volwaardig moeten opereren, dat het gebouwen worden enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan kan het in deze tijd niet zijn dat daar aparte regels voor zijn. En wij zouden graag het abonnement van de VVD in deze over willen nemen en dus alsnog indienen. En de rest laten we dan zoals het is. Want dit is gewoon een principezaak. Het college en deze raad heeft. Ja, maar deze, dit college en deze raad heeft ingezet op een volwaardig strand. En u ook. U, u duim plus en of wat andere allemaal en dan wordt u de burger. Dan we in goed overleg naartoe in de toekomst. Nou ja, dan moet je nee, maar als je, als je allerlei stappen zet om, om ondernemers een paviljoen in te richten zodat het daarvoor geschikt is, dan moet je het ook, dat ook moet je ook dan honoreren. En als er dan een kans is om dat te doen en die is er bij, bij dit punt, nou moet je dat gewoon honoreren. Nee, en dat is, wij gaan er willen bij het abonnement overleggen. Dat overnemen. is nu de derde termijn. Meneer Babel-Gewilson, u had nog steeds het woord. Ja, je had het bijna niet in de gaten, maar dat is inderdaad het geval. Dank u, voorzitter. Het is namelijk zo dat we hebben namelijk ook nog een hele duidelijke afspraak binnen deze raad. En dat is namelijk de raadsopdracht. En er staat inderdaad... Ja, dat klopt. Meneer Bluis las dat terecht voor. En ik wil u dat ook nog eventjes oplezen. Dat is namelijk dat de algemene plaatsverordening het uitgangspunt voor betaling naar beleid is. En dit betekent onder meer dat sluitingstijden in strand en dorp... Niet gelijk worden getrokken. Waar zijn wij nu mee bezig, vraag ik mij af, voorzitter. Ja, maar, okay. Voorzitter, een, een, ook een misverstand. Ze worden niet gelijk getrokken, want in het dorp mag tot drie uur en tot vijf uur open. Dus... Dank u wel. Goed, heer Babber, in ieder geval, Wilson, u hebt nog steeds het woord. In ieder geval is het dus zo dat wij de, de, wat betreft de, de incidentele festiviteiten, eh, om de heer Bluis nog even eh, bij de les te brengen, graag willen toelichten wat een incidentele festiviteit is. Een incidentele festiviteit is een andere festiviteit dan een collectieve festiviteit. Een collectieve festiviteit geldt voor het hele dorp... en een incidentele festiviteit geldt voor een deel van het dorp. Voor het rest hebben wij al aangegeven dat wij met de technische vragen eens zijn. En uh, voorzitter, dit... Iemand anders nog in tweede termijn? Ik kijk nog even rond. Ik denk dat uh, het meeste wel gezegd is... Uh, de essentie is denk ik. En dat hoor ik ook wel breed terug. Dat u toch uiteindelijk zegt. nou, Het is verstandiger en wijzer. Om uh, de huidige APV. Daar waar we belangen in het geding zijn. En die gaan botsen. Maar even te laten voor wat het is. Dat is eigenlijk wat ik u toch op hoofdlijnen hoor zeggen. Uh, los van uh, een andere opmerking daarover. En dat betekent denk ik. Dat we kunnen gaan stemmen. Over de abonnementen. En. Abonnement 1 wat voor ligt is het abonnement van GroenLinks honden op het strand. En dat abonnement gaat luiden. En ik lees nu voor de brief van 26 januari. Onderste gedeelte. En dat betekent dat het eigenaar of houden van een hond verboden is... ...in het tijdvak van 15 april tot 1 oktober tussen 09 uur en 1900 uur... ...met een hond zich op het strand te bevinden. En het is verboden gedurende het tijdvak... ...van 15 april tot 1 oktober dat onaangeleind te doen. Dat is het abonnement zoals dat voor ligt. Zijn daar nog vragen over? Voorzitter, ik zou graag hoofdelijke stemming willen. Ik gun u dat in deze laatste raad. Maar dat geldt dus voor alle amendementen. Dat weet ik niet of ik u dat gun. Bij hoofdelijke stemming, bij handopsteken... Nee, hoofdelijke stemming is rondgaan natuurlijk. Nu begrijp ik de eer die u, meneer Henrik van Poorten. Uh, ja, dank u wel meneer Kuiken. Mag ik zeggen dat ik voor ben? Meneer Henrik van Poorten, voor. Meneer Kramer. Meneer Kramer. Ik ben voor. Meneer Kuiken. Voor. Meneer Paap VVD. Voor. Meneer Paap Sociaal Zandvoort. Voor. Meneer Poster. Voor. Mevrouw Rietkerk. Tegen. Meneer De Rode. Voor. Meneer Simons. Tegen. Meneer Stammes. Voor. Meneer Sutorp Voor. Meneer Bluis. Voor. Meneer Babbage-Wilson. Voor. Meneer Van Deursen. Voor. Mevrouw Dreijer. Voor. Meneer Drommel. Voor. En tot slot mevrouw Geurensson. Voor. Dat betekent dat er 15 stemmen voor zijn en 2 tegen daarmee is dit abonnement aangenomen. Abonnement incidentele festiviteiten per deelgebied, ingediend door de oudere partij Zandvoort, essentie is om de huidige regeling zo te laten. Zijn daar nog vragen over? Ik breng dit voorstel in stemming. Het gaat wederom, op verzoek van meneer Kuiken, beginnen bij meneer henri Van Tegen. Meneer Kramer. Tegen. Meneer Paap VVD. Tegen. Er, excuses. Meneer Kuiken sla ik over. Voor. Meneer Paap VVD. Tegen. Meneer Paap Sociaal Zandvoort. Tegen. Meneer Poster. Tegen. Meneer Rietkerk. Mevrouw Tegen. Rietkerk. Mevrouw. Tegen. Mevrouw Rietkerk. Mevrouw is. Mevrouw Rietkerk. Tegen. Was ik niet aan de beurt al? Ja. Meneer De Rode. Tegen. Meneer Simons. Voor. Meneer Stammes. Voor. Meneer Sutorp Tegen. Meneer Bluis. Tegen. Meneer Babbel-Gilson. Voor. Meneer Van Dussen Voor. Meneer Mevrouw Draaier. Tegen. Meneer Drommel. Tegen. Mevrouw Keurentson. Tegen. tegen. Dat betekent... Vijf stemmen voor en twaalf stemmen tegen. Dat betekent dat het abonnement is afgewezen. Abonnement sluitingszijde strand is ingetrokken door de VVD... En ik hoor meneer Bluis zeggen dat hij het wil indienen. Mag ik een handtekening van meneer Bluis? Wij komen naar u toe, meneer Bluis. Ja, ik ook niet. het abonnement van de VVD is nu ingediend door het CDA bij handopsteken, of eh, ik neem aan dat meneer Kuiken weer vraagt om hoofdelijke stemming meneer Herion van Poorten. tegen Sluitingstijden strand eh, meneer Kramer voor <lacht> meneer Kuiken meneer Kuiken tegen. Dames en heren, het is wel een serieuze aangelegenheid. Meneer Paap, VVD. Voor. Meneer Paap, Sociaal Zandvoort. Voor. Meneer Poster. Tegen. Mevrouw Rietkerk. Tegen. Meneer De Rode. Voor. Meneer Simons. Tegen. Meneer Stammes. Tegen. Meneer Suttorp. Tegen. Meneer Bluis. Voor. Meneer Bouwberg wilson Tegen. Meneer Van Deursen. Tegen. Mevrouw Draaier. Wij zijn voor en wij blijven voor. Meneer Drommel. Tegen. Mevrouw Keurenson. Tegen. Abonnement kent 11 tegenstammen en 6 voor. Dat betekent dat het abonnement is verworpen. Dan krijgen we abonnement van de VVD technische aanpassingen. Wilt u hoofdelijk of kan het bij hand opsteken? Bij hand opsteken toch? Bij hand opsteken. Wie is voor dit abonnement? Handen omhoog graag. Ik constateer dat dat een unanime raad is. Daarmee is het abonnement aangenomen. Nee? Excuses. Voor zijn de fracties van de oudere partij Zandvoort, GroenLinks, het CDA, Gemeentebelangen Zandvoort, Sociaal Zandvoort, de VVD. Meneer Stammers en mevrouw Rietkerk. Wie is tegen? Meneer Kuiken. Daarmee is het abonnement aangenomen. Dat betekent dat nu het voorstel voor ligt en de voorzitter heeft behoefte aan het met een kleine schorsing met het college. Want het voorstel is redelijk ingrijpend gewijzigd. Dus ik schors tien minuten. Ja, de honden wel. En de deelgebieden ook. En even de openingstijden niet nog. Nee, even niet. Maar die gaan in april gaan we daarmee beginnen, Don. Ja, en ja dat Eigenlijk is het ook best wel een beetje redelijk. Ja, het is ja. voorbaardig om er nu al een, ja. uh, een uitspraak op. Ja, hadden. vind ik ook. Ik vind het ik vind ook eigenlijk, als ik dat zo mag zeggen... niet heel verstandig van Gert-Jan om het alsnog over te nemen van de VVD. Dan haal je gewoon weer een nederlaag. En dat is niet verstandig, denk ik. Ja, maar misschien heeft het dan toch iets te maken met... Uh, naar de ondernemers duidelijk te maken dat je achter ze staat... Ja, maar in dat, deze verkiezingstijd nooit weg. Nee, maar de VVD heeft gezegd, we willen dat. Dus het gaat, het gaat gewoon besproken worden. Ja. Alleen niet nu. Ja, ja. Ik heb er geen problemen mee. Jij en, wel? En, en je mag in alle redelijkheid aannemen dat er in de nieuwe raad CDA ook wel vertegenwoordigd zal zijn. neem ik wel. Dus ze kunnen ja, maar de VVD ook. Is het is een VVD. Ja, maar het is in, in ieder geval een VVD-manement geweest ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar die discussie gaat zonder meer. Gezoek. Ja, die gaat komen. En je valt niet buiten de ja. boot. Je hebt gehoord GBZ is voor, blijft voor. Ja. Nou ja, stel dat ze nog een zetel winnen, dan hebben ze ook weer één mens extra die, die voor ja. kan stemmen. Maar nou ja. dat, is, dat is de koffiedik kijken natuurlijk. Daar, daar zijn wij niet voor. We zijn nee. alleen maar om een beetje te proberen de luisteraars een beetje meer informatie te verschaffen. Maar nou, waarom goed, het college wil, dat nu duidelijk nog even over denken. Ja, nou, het gaat natuurlijk over die honden en over die deelgebieden. Want het zijn ingrijpende veranderingen. Dat waren in feite. hun veranderingen. Ja, ja, ja. Dat ja, ja. Ook. En nu ja, moeten ze moet natuurlijk waar weer over met elkaar in Conclave... en kijken of er eens daar een antwoord kan komen. Ja. Maar goed, een meerderheid van de Raad heeft ervoor gekozen... dus dan zullen ze het wel ja. over moeten nemen. Ja. Dus ik denk dat het vrij makkelijk ligt voor ze. Nou ja, het hoeft niet natuurlijk. Er kan dat ook ik he, iemand zeggen, ik ben er helemaal teugen. Ja, maar wat kan het college hier nu aan doen? Dan ja, nou, niks. Als de raad het besloten heeft, is hoogste orgaan, Het heeft ook geen zin voor een withouder om af te, te treden. Ja, dat kan ook niet. Ja, ja. Voor die maar, paar weken. maar dat is niet verstandig, naast zich neerleggen natuurlijk. en dan werk je de raad tegen je in het harnas. En maar daar het is heb maar je helemaal niet aan. Ja, dat weet ik wel. Dat heeft nauwelijks consequenties. Nou, het zou wel leuk zijn een keertje. Dan gaan we meteen naar het raadhuis een foto's maken. Ja, dat is waar. Goed, we wachten even tot het college met elkaar in het trein is gekomen. We hebben geen idee natuurlijk hoe lang dat gaat duren. Maar ik denk dat Pascal een hele vracht met radio heeft, uh, muziek heeft meegenomen. En lekkere ik muziek, de Ik heb uh, pas weinig voldoende qua muziek bij me. Ja. Oké, okay, nou laten we maar wat horen. All the leaves are brown has to long Luisteraars, het duurt nog heel even. Het is schijnbaar toch een behoorlijke bevalling die er moet gepleegd worden. Ondertussen heb ik voor u een mededeling, want de raadsuitzending, en trouwens alle uitzendingen van CFM, die kunt u na circa drie dagen beluisteren via de website van CFM, en dat is www.cfmzandvoort.nl. Dan ziet u aan de rechterkant de kolom staan en de tweede regel staat uitzending gemist. Die klikt u aan. Dan kunt u op dag, dag en datum gaan opzoeken. En kunt u het desbetreffende programma nog een keertje luisteren. Dus uitzending gemist. Ook bij CFM. May ...heeft zich beraden over de het effect, mogelijke effecten van het aannemen van abonnementen... ...en het verwerpen van abonnementen. En met name het abonnement dat door de oudere partij Zandvoort was ingediend... Eh, ...daar lag natuurlijk de pijn. Dat zult u begrijpen in het bijzonder... ...omdat daar de belanghebbenden niet zijn gehoord... ...en de mogelijke effecten niet voorspelbaar zijn. Niet alleen in geluid eh, wat mogelijk geproduceerd gaat worden... Maar ook in de vraag van wat gaat dat voor de organisatie met zich meebrengen en in de handhavingscapaciteit van de politie. Dat kan op dit moment ook verder niet iets zinnigers worden meegedeeld. Um, dat is even waar ik het bij laat. Mevrouw Geurensson. Voorzitter, uh, ik heb daar wel een uh, persoonlijke titel iets over te zeggen. Ik heb uh, bij het punt van meneer uh, Van Deurze gezegd van. Um, je moet de huidige APV laten zoals het is. En ik ben zelf tot de conclusie gekomen dus dat ik niet consequent ben geweest in het stemmen. Dat verandert op dit moment voor de rest uh, niets aan de stemming. Maar ik wil wel zeggen dus dat ik zelf een fout heb gemaakt met het amendement van Open Z. De, de stemming is geweest. Maar het blijft uw eigen verantwoordelijkheid... om bij elke stemming zich steeds af te vragen... wat stem ik hier? En u kent mij goed genoeg om te weten... als er onduidelijkheden zijn... dat ik elke vraag in dat opzicht probeer te verduidelijken. Eh, nogmaals, het college staat niet te juichen... en dan druk ik me heel mild uit. Met name omdat wij de consequenties daarvan niet geheel kunnen overzien. Dat betekent dat... Het uh, raadsvoorstel. Meneer de voorzitter, mag ik even. Meneer Van Deurs, uh, bij een begrotingsbehandeling is er ook een keer opnieuw gestemd met een fractie andere motivatie. Uh, ik stel voor dat we even kleine schorsing maken uh, en dat we dan uh, even samen de, even kijken, een amendement indienen om een en ander te, te repareren als dit uh, dermate vergaand is en als ook mevrouw uh, Kunnersen zegt dit bedoelde ik niet. Meneer Paap, VVD. Meneer, dus ik heb uh, sympathie voor uw voorstel, maar laten we even wel wijzen. Er ligt een raadsvoorstel wat in het college besproken is. En de tekst, zoals die in het raadsvoorstel is, is u voorgelegd door het college. En ook zet, die komt met een wijziging daarvan. Ik mag toch aannemen dat het college in al haar wijsheid, toen ze dit besproken hebben, die dat ook gelezen hebben en ze toen hebben gerealiseerd wat dat inhield. Dus ik vind dat het. Eigenlijk niet klopt wat u nu zegt en ook niet de verklaring. Ik begrijp daar helemaal niets van. Ik denk dat het niet correct is. Het college heeft zelf aangegeven. Ja, uh, Wij hebben een vergissing gemaakt, er is overheen gelezen. En ze hebben eigenlijk het, uh, het collegeadvies was om ook deze motie uh, of dit amendement te ondersteunen. Defendeursen, ook dat is zo, maar u heeft een technische wijziging gekregen en daar stond het ook niet in. Nee, dit had bij de technische wijzigingen meegekund. Dat is, had misschien een betere procedure geweest. Maar ik we mag... zitten dus nu met een, met een document wat het college zegt dat het niet werkbaar is. U wilt een schorsing, en ik begrijp dat u de schorsing wilt benutten om nog eens te polsen of er een ander abonnement moet worden ingediend. Voorzitter, deze fout hebben we twee keer nu gemaakt. En ik vind het een beetje wel eens, we hebben een besluit genomen en het wordt nu echt een vertoning hier in de raadzaal. Ik wil daar niet aan meewerken. Meneer Kramer, meneer Kramer, ben je voorzitter? Het is al een vertoning. Meneer Simons. U haalt alles maar uit het debat wat u wilt. En gebruikt het ook op uw eigen wijze. Dat is uw goed recht. Maar er vraagt hier iemand om een schorsing. En het beleid in deze Kamer is om die schorsing toe te staan. En dat u daar wel of niet aan meewerkt. Mijn advies... Voorzitter, zorg... het gaat om het feit dat hier weer een besluit wordt teruggedraaid. En dat is gewoon tegen de regels. Nou, nee, jawel... We nemen een besluit en is iedereen zijn volle bestand bij. En het, dan wordt het weer afgekeerd. Meneer Kramer, heb ik u het woord gegeven? Nee, maar voorzitter... Heb ik u het, het... woord gegeven ja, ja, dan... of niet? Precies. En dan zou het van respect getuigen als u naar de, de gewone de mening van de voorzitter in volgt... en in de wandelgangen u wel of niet gelijk haalt, zodat het in het openbaar debat... want dan krijgt u de gelegenheid om, als er wel of niet een voorstel komt... uw standpunt neer te leggen. Lijkt mij. Het is geschorst voor tien minuten. Ja, dan gaan we weer dingen terugdraaien. Uh, dat ja, is niet is... netjes, vind ik. Nee, nee, dat, dat klopt helemaal niks. Het is, het is, uh, ik vind het perfect dat Belinda zegt: sorry, ik heb een foutje gemaakt. Maar één keer gestemd, blijf gestemd. Nou, vind ik. nou ja, ja, dat is ook zo. Dan ja. heeft ze uitgelegd waarom en, ja. uh, en hoe. Uh, en dat zie je er dat ze dat doet. Ze had ook de mond dicht kunnen houden. Het zie je er dat ze dat doet, inderdaad. Maar ik vind dat van deur ze nu te ver gaat. Ja, en, en waarom moet je nou weer een, een besluit waar iedereen uitgebreid over heeft gediscussieerd... Ja. nagedacht, gelezen... dagen van tevoren kunnen lezen... en dan ineens klopt het allemaal ja, niet. Nee, ik, ik, ik vind nee. het een hele rare gang van zaken. Ik begrijp dat de burgemeester... er wel een beetje happy mee is. Daarom staat hij ook die... die pauze toe... die uh, schorsing... De, eh, maar, de deur, deur het klopt op het Ja, weer. Ja, ja. <laughs> Hij was dicht. Ja, ja, ja, ja, en dan zegt Kramer, ja, we hebben een besluit genomen. Ja, dat is in het vorige raadsperiode natuurlijk ook genomen aangaande de Middelboulevard. En dat besluit is door de nieuwe raad ook weer teruggedraaid. Dus de mogelijkheid is ten degen aanwezig. Ja, goed. Nou, ja. We gaan nog even naar muziek luisteren. Het is nogal een lange pauze, tien minuten. Ik zal straks nog eventjes... A dat. a uh, summer night. Ja, ik zal straks nog eventjes dat, uh, die, die, over die raadsuitzending, uh, die in nee, één uh, uitzending gemist, zal ik nog even vertellen. Maar eerst nog even een stukje muziek persoon graag. Dankjewel. Will he offer me his teeth? Yes. Will he offer me his jaws? Yes. Will he offer me his hunger? Yes. Again, will he offer me his hunger? Yes. And will he starve without me? Yes.